Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De KNVB moet kwetsende en racistische spreekkoren harder aanpakken. Dat zegt een nationaal coördinator die zich met dit onderwerp bezighoudt. Clubs die geen einde weten te maken aan deze liedjes, moeten volgens hem puntenaftrek krijgen. En als het nog vaker gebeurt, dan moeten clubs uit de competitie worden geknald. Ook dit meisjesteam van een amateurclub krijgen vaak met racisme te maken op het veld. We worden gewoon uitgescholden. Ja, met. Uh, ja. Ik ga het niet zeggen doe nee. dat doen we niet. Nee. Het hoort een beetje bij voetbal. Je raakt eraan gewend. De voetbalbond ziet niks in het plan. De KVB vindt wel dat clubs moeten meehelpen om daders te pakken. En dat gebeurt nu ook vaak al. De leider van het Russische Wagner, Huurleger, heeft van zich laten horen voor het eerst. Sinds hij zaterdag in opstand kwam en met zijn troepen naar Moskou was getrokken. Uiteindelijk keerden ze om en Prigoshin, zo heet hij, zegt nu ook waarom, vertelt mijn collega Iris. Dat hij uh, terug is gegaan om een bloed te voorkomen dat dit geen poging was tot de staatsgreep, maar alleen een vorm van protest. Pricochin zou nu in Belarus, in Wit-Rusland zijn, waar hij asiel heeft gekregen. Maar ondertussen loopt er ook nog een onderzoek naar. En met je afgedankte kleding kun je binnenkort waarschijnlijk op meer plekken terecht. Vanaf komende zaterdag gelden er nieuwe regels voor oud-textiel. Winkels en andere bedrijven moeten verplicht kleding inzamelen en hergebruiken of recyclen. Om te zorgen dat er veel kleding ingeleverd wordt, krijg je van sommige winkels een extraatje, zoals een paar sokken. Ja, uiteindelijk is het een klein verlies, maar het is wel eens belangrijk naar de klant om je toch te stimuleren dat mensen de kleding inleveren. Krijg je het ook als je oude sokken inlevert? In principe wel. Vanaf 2025 worden de regels nog strenger. Want dan moet de helft van het afgedankte textiel worden hergebruikt of gerecycled. Heb ik nog wat weer voor je? Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. En morgen begint op de meeste plekken droog. Maar later op de dag kan het dan wel gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort zin in Zandvoort is zin in We Met nu de herhaling van Alternative FM MUZIEK A God-forsaken saints, after lovers and the strangers, strangers in the friends. it? En dat waren ze Blanco. Die kennen we nog in hun vorig leven met de Drie J's. En tegenwoordig produceert hij en af en toe kruipt hij zelf ook, want hij is hoofdzakelijk toch ook muzikant. En hij is in theatertournee bezig met The Talking Heads, want dat repertoire dat laat hij horen in de theaters. En dit was samen met Misch en wie is Misch? Dat is Michel Tuyp. Voor de mensen die dat niet helemaal weten. Want twee weken terug was Lorem Ipsum hier. En ja, wat had gehad, hadden ze er helemaal geen erg in. Die andere drie bandleden van Lorem Ipsum. Hier staan wij volledig buiten. Dat was het antwoord. En toen waren ze nog heel erg nieuwsgierig wat het dan uh, zou moeten zijn. Uh, dit was het dus. Een duet uh, is eruit gekomen. Goed, um, uh, alles is volgens mij in orde. Ik uh, krijg een knikje van uh, Marcus dat het uh, allemaal goed is en uh, er zitten hier vier heren tegenover me, uh, tegenover me en dat zijn vier heren uit Haarlem hè het goed hè ja, uh, zeker uh, ja, uh, ja. ja moving heet uh, de band uh, en dat is dus gewoon uit de buurt uh, ja vorige week of ja vorige week hebben jullie de EP uitgebracht begin bij vrijdag, jou het, uh, ja. ja afgelopen vrijdag ja. het is nog niet eens een week geleden begin jou, bij jou Elliot want uh, uh, ja, dat is uh, toch even de vuurdoop, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, of niet? Is, uh, nou ja, het is heel, heel bijzonder om, uh, om dat uh, op Spotify te zien staan. En uh, <laughs> ja. met, een, met, een, met een EP ook uh, fysiek, dat uh, ja, dan we, konden we denk ik allemaal uh, alleen maar van dromen. Ja. En uh, dan is het toch ineens uh, gebeurd. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, uh, al uh, de nodige reacties uh, erop gekregen of niet? Ja, mensen zijn heel positief. Uh, ja, ja ik, uh, ik denk dat we heel, heel tevreden zijn met de reacties nee. alleen maar... Uh, en zijn ja. er ook al mensen bij je langs geweest, zoals wij? Of zijn er nog meer uh, die ook hun vinger hebben opgestoken? Het is uh, de eerste radio... Uh, Kijk aan! ...show die we Kijk doen. doen. Kijk aan! Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, dus we zijn uh, er ja. tijd bij eigenlijk uh, in dat opzicht. Ja, oké. precies. Ja, uh, dus ja, de EP-release-show, waar, waar was die eigenlijk dan? Patronaat. Patronaat. Café? Uh, ja, het is zaal 3. Ja, dat is het café. Ik zeg altijd het patronaat café, Maar ja. het is uh, Stage 3 tegenwoordig. Yep. Uh, Marcus en ik uh, zijn stage 2 en Stage 1 gewend. Uh, nou ja, stage 1, dat, uh, dat is natuurlijk de grote zaal. En stage 2, dat is dat, uh, dat ding waar ze er op acta wordt uh, afwerken. Dus ja. Ja, wij hebben wat dat betreft, uh, onze voetsporen liggen daar in dat uh, patronaat. Dus we hebben bijna eigenlijk uh, elke. Uh, Elke gang kennen we zo'n beetje. Maar dan kijk ik nog even twee heren. Uh, ik kijk één uh, aan en een ander aan. Want daar is hij weer. De burgemeester David Molenburg is een muziekliefhebber. En twee van, die, uh, van deze heren die, uh, schijnen hem ook nog uh, weer uh, te kennen. Dus uh, Beb en Anne. <laughs> ja, ja, dat is een groot verhaal. Het, ja. uh, de, de beste vriend zijn vader is dus uh, David. En dat, ja. Nou, die ken ik al heel lang, dus dat is ook wel grappig en die heeft hier blijkbaar ook een verleden, dus dan uh, behoorlijk een goede plek. <laughs> ja, ja, uh, ja, hij is hier uh, al twee keer geweest, dus, ja, uh, lachen. dus we, moeten, we moeten hem geloof ik weer uit gaan nodigen. Ergens, ja, ik zou nou, het dus maar doen, dus, dat is altijd pret, toch? Uh, uh, uh, nou, ja, hij is een enorm liefhebber van Shaco. Uh, <laughs> bouwt ja, uit, klopt. En Ik uh, heb uh, samen nog een keer met hem gezien, uh, ben ik daarheen geweest. Oh ja, dat, uh, ben, je, ben je met mijn me, pad geweest de laatste wezen. keer? Uh, ja, zo was ik 14 of zo, dus dat moet ik even graven. Maar. Ja, als we het dan toch even over Shaq en Wouter Plantijd hebben. Uh, ken je die muziek of niet? Ja, ja ik, uh, ik, ik vind het wel mooie, mooie nummers. Ja. En uh, het is ook wel echt een, uh, volgens mij een beetje een legend. Legend, ja, dat, dat, dat kun je wel stellen. Ja, ja. Is, ja het, is, het is grappig. Het dat, dat is sowieso heel leuk om uh, ja, toch al wat, mensen van de oude garde nog steeds zo druk bezig te zien. Dat is ja. toch wel heel leuk. Vind ik. Uh, jullie zijn al wat uh, langer bezig, heb ik uh, begrepen. Uh, dus, uh, ja, toch? Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Uh, maar nu uh, komt het echt pas een beetje eerst uh, naar buiten. Ja, ja dit is uh, waar we naartoe hebben gewerkt. Eigenlijk uh, al ja, zo'n drie jaar tijdens uh, lockdown. En mm. toen kon het allemaal niet natuurlijk ook, uh, ook niet optreden. Uh, uh, dus deze nummers, sommige van de nummers die we spelen... zijn ook al uh, gewoon een aantal jaar oud. Uh, yeah. Ja, precies. Ja, het is, ja, is goed. Tijdens lockdown, um, kun, ja, ik weet niet, de muziek was heel moeilijk te maken. Dus je kon niet live ergens spelen, dus... Mm. Hoe hebben je dat dan opgelost? Ja, uh -huh. ik, ik ben toen een beetje gaan kijken van... Wat kan ik, op wat voor manier kan ik dan toch bezig zijn met muziek. En uh -huh. ik ben toen een beetje in het opnemen gedoken. Dus hoe moet, Het is natuurlijk ook echt een heel ander soort van staaltje. Ja. Het, is, het is heel anders dan gewoon live spelen. Um, dus daar ben ik een beetje in gedoken. En terwijl we dat een beetje aan het leren waren... zijn we zo dus heel veel nummers gaan maken. En nou, in het begin waren we daar helemaal niet goed in nog. Dus... Uh, nou. Nou, <laughs> maar de eerste demos die klonken al nergens naar, laat ik het daarop houden. Die, die gaan, denk ik, hopelijk nooit het daglicht zien. Uh, ben jij ook zo'n uh, do-it-yourself uh, man? Ja, hè? precies. Ja. We hebben, het, we hebben de, de EP helemaal zelf uh, geproduceerd. Ja. Um, ja. Uh, geef even nog uh, de microfoon aan je buurman, uh, want uh, dan komt hij ook nog even aan het woord. Dat is Tim. Wat doe jij uh, precies binnen de band? Wat is jouw rol? Uh, ik ben een bassist. En bassist? En, uh, ook toetsenist. Dus toetsenist. live speel ik of bas of toetsen en. en uh, Bas op de keyboard ook. Ja. Uh, uh, ja. Bijt elkaar niet. De, te, te, bassen en, uh, keyboard. en, en, en nee. Ja, keyboard. Nee, nee. Ik bedoel, uh, heb je dan, uh, kan je dat uh, moeiteloos uh, van het ene uh. instrument overgaan uh, als een de andere nummer? Ja, dat lukt wel. Dat lukt wel. Hij is je beschijden, maar het gaat hartstikke goed, hoor. Ja. Ja, ja. Uh. Uh, nog even over jullie uh, muzikale achtergrond. we, uh, ja scholen jullie daarin? Zitten jullie ergens op een, in Holland... een conservatorium halen? Zo wordt die ook genoemd? Ja, ik heb uh, net de jazzopleiding in Amsterdam Ah! Uh, voor basgitaar. Is dat dan dat, het uh, conservatorium van Amsterdam? Ja. ja. Dus een zeer uh, opleiding, ja. Een dus Zeer gerenommeerde opleiding. Ja, daar dus ben ik hartstikke trots op natuurlijk. <laughs> uh, uh, ja. uh, er zijn hier ook uh, jazzgeschoolde mensen hier ook, uh, geweest, hoor. Dus... Uh, uh -huh geloof, uh, samen met uh, Lucas Rens, zegt jullie dat wat? Want uh, die, uh, die, uh, die heeft meegedaan aan uh, de Robacta wordt Simon Zwart. ah, okay. Simon Zwartkruis heet hij, geloof ik. Die, uh, die, uh, die heeft ook een jazz-achtergrond. Cool. Dus, dus ik uh, zou zeggen, ga eens met hem praten. Denk ik, misschien dat jullie nog wel aardig wat, uh, wat gegevens uit kunnen winnen. <laughs> cool, Hoe zit ja. het uh, met de andere drie heren? Hoe, uh, wat hebben jullie uh, eraan gedaan? Ja, ik heb toevallig... Uh niet al te lang geleden auditie gedaan voor het uh, conservatorium, ja. het Amsterdam ook. En ja. Uh, ja, het duurt hier hartstikke lang, maar ik ben, ze hebben gezegd dat ik toelaatbaar ben, mm -hmm. dat doen ze altijd, dan, dan, dan kom je op auditie nadat je bent uitgenodigd, dan ben je toelaatbaar en dan moet je vervolgens uh, daarna nog horen of je ook echt daadwerkelijk uh, geselecteerd bent. Alleen. Ik zit nu al iets van vier weken te wachten ofzo. En het uh, schiet me niet op. Het schiet maar niet <laughs> op. Nee. Dus het is wel een beetje afzien. Maar uh, ja. Ja, het is niet alsof, ik er niet alsof ik er wakker van lig ofzo. Dat valt wel ja. mee. Dus, en, uh, en we hebben de auditie ook met Moving, uh, met moving gespeeld. Oké. Okay. Ja, die, dus die dat jongens hebben mij allemaal begeleid. Ja. En uh, dat is ook alweer fijn. Want ik, ik mocht die nummers opeens helemaal zelf uh, indelen. Ja. Omdat het mijn auditie was. Toen had ik opeens helemaal artistieke vrijheid. En iemand die in mijn ja. hek zat uh, ja, nek dus zat eigen. Toen veel te over. Ja, ja, ja overal drumsolo's <laughs> in en zo. Dat is voor mij echt een droom. En daarna moest ik weer een beetje dimmen. Dus dat, ja, ja. dat ga je hier niet zien, denk ja, ik. Niet, niet hier. Nee, nee, want, uh, ja. nee, dat weten we. Marcus en ik, maar al te goed. We hebben hier ooit nog eens een keer Baptisten gehad. Die dachten dat ze echt in de Amsterdam Arena aan het spelen waren. Ja, we die Johan Kruijff Arena ja. het tegenwoordig. Maar, goed. Ja. maar dat, is, dat was uh, nou niet echt een... Uh... Gelukkig heb je een uh, koptelefoon op. ja Nou, is, uh... ja, maar uh, dan hoor je het ook hoor. Ja, ja, precies, ja. <laughs> um, goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, wat uh, van jullie horen. Rond half negen twee nummers. Dus uh, dat uh, duurt nog eventjes. Uh, maar goed, dat. Uh, ja, of... wij wilden nog uh, een klein cadeautje geven. Nou, oh, Oh. J jullie zijn de eerste radio-show. Dus nou ja, dan uh, krijgen, we krijgen jullie ook een cadeautje. En uh, oh, dat is alles. de EP. Kijk eens dan. Vers van de pers. Dus een uh, ja, leuke collector's ja. item. Hopelijk dat hij grijpt. Ja, Het is inderdaad gebruikt. een collector's item. Dus Dit uh, is <laughs> dus eerst uh, voor Marcus, want die uh, neemt hem dan meestal uh, eventjes op. Dus uh, En dan uh, krijg ik hem. Dus zo werkt dat. Een doorgeeft om te Ja, helemaal goed. Um, goed, we gaan uh, jullie zo uh, terug horen en zien natuurlijk. Maar eerst gaan we nog even muziek uh, laten horen. Want vorige week zijn we er niet aan toegekomen. Dus doen we het nu. En dat is Baker Millenwaar met uh, hun single die ze vorige week hebben uitgebracht. Uh, dat nummer dat heet The Night. Ik leg mijn bakje heel laag waarin in die bochten neer Heb het op limiet of net daarboven boven ook met vochtig weer ik Wil mijn moeder 10k geven meer de 100 keer En ik heb het geprobeerd om meer de 100 keer De batchen die verdelen we, zeg mij wat ga je regelen? Is money op de piet laat me vliegen, dan komen we breken het De haasje blond en de cocaïne lijkt bleek Lieve moeder brook, je kan toch zien dat ik mijn tijd neem Je praat veel en je kijkt vreemd Mannen blijven slipassen zien dat ik het ijs breek Ik zit liever op het strandje met de ijsteek ik heb het de tijd te Stamme jongens hebben skast, net Ik wil die money pas, net voor de Maar ze gaan niet met je zijn als het niks verdient Als ik dat er nog niet in m'n ogen zie Al die mannen worden jealous als ik kies verdient Ik wil die money pas, net voor de Maar ze gaan niet met je zijn als het niks vertie. Kijk, en zo wijs, vet komt. Die veen wie mag jou? Zocht alleen een beetje rijkdom. Alles gaat te snel, dit jong van net is alweer van vijf, tom. Jongen vijf, kaas, ik ben blij wanneer die vrijkomt. Zouden dat ik transform, maar ik ben geen bobopie. ooit jeez, voel je die. Kom een op, pokus op de street. Als ik mijn gedachten zijn die stress verlies. Rest de peace, mijn enemies. enemies niet en depressief. Vroeger had ik niks en had ik lompe kleren Nu heb ik om de drinks pakken, laat me combineer. Die hoop heeft geen leensens, laat me corrigeren Ik heb die bitch ook maar gelaten, zou we niet masseer. Nu wat ik pakken met de red points. Ze slijt zijn broodje Ik slaap, ik ben kapot, ik leg mijn eigen loodje Ik gooi je hartje in de lucht, voor die in mijn geloof Ook de middelvinger wil je knoeien, hier in mijn vermogen Ik wil je niet in mijn strijd All jongens hebben straks, nee 3-B, Ik wil je niet pas, nee Ik wil Maar ze gaan niet met je zijn, er zit niets die. Als je te pijn en verdriet in mijn ogen ziet Al die mannen worden jealous als ik is vertie Ik wil die man niet pas, nee Ik wil de Maar ze gaan niet met je zijn, er zit niets vertie Zing hier een dienst en het nummer dat heet uh, Ribery. En bovendien, deze jongens zijn komende zaterdag te zien tijdens Indian Summer. En dat is het uh, festival in Gerstmerambacht. Dat uh, ligt in de buurt van Alkmaar. Dat ligt er geloof ik vlak boven. En daar uh, kun je ze dus aantreffen. je uh, in Dienst hebben al een, een lange staat uh, van uh, optredens al een beetje in dat uh, korte jaar. Dat ze al bezig zijn achter de rug. Paaspop heeft ze onder andere gestaan. Uh, showcase in Eurosonic Noorderslag. En niet te vergeten bij bevrijdingspopfestival in Rotterdam. Want daar hebben ze er ook één, een, een hele grote. En, en daar hebben ze al uh, de nodige optredens uh, gedaan. En wat heel toevallig is, nou ja, zo toevallig is het ook weer niet, ze wonen schuin tegenover mij in de straat. Uh, dat was ook wel weer grappig in die clip. Dus dan uh, zit er een rode BMW in deze uh, clip, Riberi. En die BMW die stond dus afgelopen week bij mij voor de deur. Dus dat uh, is dan ook wel weer grappig. En uh, dat verhaal gaat nog veel verder... maar uh, dat uh, ga ik nu niet allemaal uitweiden. Dat is dat. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Beker, Mille Noir. We hebben ze al eens eerder in de uitzending uh, gehad. Agnes Lodestraat, de dame die de vocalen, de leading vocals voor de rekening neemt, die was al hier eerder in de uitzending uh, te horen. Vorige week hebben we Marie van der Zalm in het uh, zonnetje gezet. En Marie van der Zalm is uh, hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. En... Zij kan zelf ook het een en ander doen op muziekgebied. En het goede nieuws is, want ze had een beste pittig ongeluk gehad. Ze kan weer in de toekomst waarschijnlijk weer gitaar spelen. En dus gaat ze niet verloren voor de muziek. Belangrijk dus, want daar zat ik, daar zat ik vorige week toch ook wel mee. En niet alleen ik, maar ook de rest van de crew van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus draaien we toch weer even een nummer van Marie en de Antoinette. En die hebben ze eerder uh, laten horen tijdens een Avond Volta live in Amsterdam en dat nummer dat heet Kiss the King. Ik hoop dan maar één ding dat ze dat er nog een keer uit gaan brengen. Bij een goede master. Ik weet er nog wel eentje hoor. Jeffrey de Gansen, die zou dat kunnen. Of Jurian J. Silken dat is die andere. Die, dat zijn toch wel uh, gerenommeerde namen in het uh, gebied van geluidsmasters um, Het is zover. We gaan eens even naar de andere kant. Moet ik even. Eventjes... Oh, moet ik weer even een lijstje erbij pakken? En dat lijstje, dat heb ik dan weer ergens, uh, weer ergens uh, liggen. Ja, hebbers, hebbers, hebbers. Uh, Ik lijk wel uh, een presentator van de Rob woord, Award. De, de heer Fischer, die dat uh, soms ook wel eens doet. Daar gaat mijn blaadje van uh, waar ik alles op schrijf. Uh, dat krijg je met een airco. Um, het is zover. Uh, de heren van Moving staan klaar. Um, ze waren nog actief bij de EP release show in het patronaat. Stage 3, zaal 3. Niks anders dan het Patronaatcafé, maar goed. Uh, maar ze zijn hard op weg om de kleine zaal en de grote zaal uh, te gaan veroveren. Want dat gaat wel lukken, denk ik. Haarlem, daar komen ze vandaan. Dus uh, wij zijn zeer vereerd dat ze ons hebben uitgekozen als eerste radioshow. Dus er zullen nog velen gaan volgen. En we beginnen... En dan moet ik even... Ja, ja, ik heb hem. En dat is het gelijk meteen het eerste nummer wat op de EP te vinden is. En dat heet Hermoon. It makes my head Daar is die, het, uh, het uh, beschaafde applausje. Um, ja, uh, dan denk je... Was dit het? Nee, want er komen nog drie nummers. Um, in het eerste blokje van twee... Uh, gaan we nu uh, beginnen met het tweede nummer. En dat is ook een nummer... wat op de EP staat. Want die EP die heb ik hier naast mij uh, liggen. In vinylvorm vorm. En dat is het vierde nummer... van, uh, van uh, deze EP. En dat heet... Sleepless. Gisteren af, in ieder geval en uh, we gaan ze zo natuurlijk nog weer even uh, spreken. Maar eerst een andere indie band, want ja, flarden doet mij denken aan deze illustre band inmiddels. Ze hebben getekend bij Excelsior hè? en twee van die bandleden die ken ik. Dat zijn Frank Schalkwijk en Kai van Driel en dan heb ik het maar over één band en dat is Elephant, My Hometown. Uh, terwijl ik uh, de nieuwe single uh, vandaag heb uh, gehoord. En ik denk, nou, dat is een uh, redelijk beschaafd indiebandje. Nee, niks van dit alles. Een beetje alternative rock is het zelfs. Um, early in July. En waarom draait dit? Dat heeft alles uh, te maken met een van de bandleden. Want er zit namelijk zelfs een link met een Zandvoortse muzikant. Ja, zo kan het lopen. Uh, want een van de bandleden is dus de bassiste van de band. Dat is Jamie de Groot. En die is volgende week in de studio samen met Wendy Moore. Want die komt hier uit dit dorp. En Wendy gaat volgende week hier spelen. In 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Want dat doen we maandelijks. En dan gooien we de releases van de afgelopen maanden ertussen door. Uh, van de, uh, van de, de maand die dan achter ons ligt. En early in july denk je. Nou, het is nog juni. Maar de volgende week, over twee weken niet meer. Uh, over Noord-Hollandse producties gesproken. Leuk bruggetje. Naar de vier leden die net uh, gespeeld hebben. Want ja, ze komen gewoon uit de uh, hoofdstad van deze provincie: Haarlem. Zeker. Ja, er zijn wel heel weinig mensen. Haarlem. De hoofdstad is toch Amsterdam? Ja, dat is de hoofdstad ja, van niet. Nederland. Dat maar het is. Uh, ja, al een instinker. Ja, dat is een instinker. Ja. Die, hoe, hoe goed waren jullie eigenlijk op, uh, met, uh, met school? Topografie. Op dat was Een van mijn mindere punten. Want ja. dan, dan moest je echt daadwerkelijk voor leren. En dat, <laughs> dat ging mij nooit goed af. Om te onthouden hoor. en zo. Dat, ja. het niet, was, uh, was het, was het scho uh, school sax? Zoiets? Ja, ja, ik doe het wel heel stoer. Maar <laughs> was ik was <een> <laughs> ja. echt, een, echt, een, echt een zieke nerd, denk ik. <laughs> Ja, maar, uh, ja, want, want uh, ja, als je dan op een gegeven moment toch iets, uh, iets denkt van... ja, dit is niet een beetje datgene wat ik eigenlijk zou willen doen in de rest van, van mijn leven. Ik zou toch wat uh, muzikaals willen doen. Wanneer is dat moment een beetje gekomen? Laat ik eerst maar bij jou beginnen, Elliot. Uh, nou ja, een stuk later dan uh, bij de rest van de band. Hmm. Uh, niet uh, vorig jaar of zo, maar het was, ik was uh, een jaartje 15, 16 toen ik begon met zingen. Hmm. Het was ook nadat ik... Uh, mijn profielkeuze had gemaakt. Dus ik had geen muziek gekozen. Een jaar later had ik er heel veel spijt van. Mm -hmm. uh, en uh, ja, toen begon ik een beetje met zingen. En, en ik, ik vond het leuk om te doen. En dan pakte ik een keer een microfoon erbij. En mm. uh, sindsdien... Uh, ja, the rest is history, uh, ja. zeggen ze toch? Ja, uh, <laughs> nog even dan over jou. Maar ben ja. jij degene die ook uh, de nummers schrijft? En, uh, nee, dat, uh, dat is Anne. Die, dat is Anne, uh, ja klopt. Ja, ah, ik... Ik weet niet, we, we, Tim, Beb en ik spelen al echt sinds het begin van de middelbare school samen. Ja. Uh, we jaar. hebben ook gespeeld met uh, de zoon van de burgemeester van Zandvoort. Ah, hartstikke dat is, leuk. Dat, dat is uh, de jongste zoon van, uh, ja. van, uh, van, de, van, de, van de familie die, uh, Molenburg. Ja, klopt inderdaad. Hoe heet uh, deze? Hij heet Rutger. Rutger? Ja, oh, oké. Okay. Zou dus dat naar Rutger. Ja, <laughs> hij zal gewoon meeluisteren. Ja, hij zal, nou, misschien zit hij wel mee te, ja, te luisteren. Ja, wellicht wel. Ja, ja, maar uh, ja, daar ja. begon het een beetje mee. En uh, uh -huh. toen kwam Ellie dus een keer, toen hij dus een beetje dat keerpunt had gehad, uh, toen kwam hij een keer nou, aan ons vragen: van, kan ik misschien een keer een nummertje meespelen op zo'n op zo open avond op school. Ja, en, toen uh, nog heel bescheiden. Hè? Maar, mm -hmm. uh, ja. En <laughs> toen dacht ik van, nou, deze, deze jongen kan wel zingen. met is dus een beetje op ja. die manier. Ja. Ja, okay. Oh, je, maar jullie zijn al vanaf de, de middelbare school zo'n beetje bezig met z'n uh, met drieën? Dus ja, ja, dat is mijn broer natuurlijk. Wij zijn dus, ja, nog langer bezig. Uh, nog langer met, met ja. Pap, Ja, veel te langer. Bijna ik, uh, <laughs> ja. gewoon bij de geboorte al. <laughs> ja. Ik kom maar met de drumstok in zijn hand. Uh, ja. Ja. Ja. Ben jij in een drumstel geboren of zo? Nee, dat valt uit Het schijnt nog wel uh, een beetje uh, vallen. Dus. We zijn allebei geboren, toen, of uh, allebei begonnen met uh, muziek toen wij acht of negen waren. Of, zo. Uh, en toen, uh, ja, dan ga je meteen al samen een beetje experimenteren natuurlijk. Maar dan, ja, dat is... Ja, Wanneer ben jij er bij dat tweetal gekomen, Tim? Want, uh... In de eerste klas, toen kwam ik bij Anne in de klas. Ja. En toen uh, waren we met, wij samen met uh, nog een andere klasgenoot, gingen we een beetje muziek maken. Dat ja. begon een beetje met covers. Gingen we proberen gewoon wat covers te maken. Een beetje naspelen eigenlijk, dat, dat idee. Precies, daarbij begon het. En toen uh, is het langzaamaan een beetje naar dit project toegegroeid. Ja, ja. Uh, dan de muziek. Want het, uh, het is indie. Ik zeg indie, want het, uh, het is niet echt. Stevig. Elliot. Uh, stevig als in uh, hard en uh, rock. Ja, nee, ja, nee, het is niet. Uh, uh, we, we hebben nog geen mospits uh, gezien bij nee. Nee. toch jammer, maar goed, misschien een pat na. Kom nog. Uh, kom nog. Uh, ja, het is uh, ja, hoe wij schrijven. Ja, we hebben wel wat harder stukjes. Um, maar de basis is altijd uh, wat meer melancholisch. Uh, Mellow, ja. Ja, een beetje dromerig. Een ja. beetje dromerig, ja. Ja, ja. ja. Uh, ja want het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Waar, waar, uh, waar is het, uh, ja, waar, waar zit, uh, waar moet ik het mee, mee nou, vergelijken, vind ik een beetje is het te goedkoop. Maar waar uh, hebben jullie in het verleden dan heel veel naar zitten luisteren, waardoor jullie dit uh, een beetje als uitgangspunt hebben genomen? Ik um, denk wie, uh, wie? Nou, ik, ja. denk, ik denk dat nou, voor mij in ieder geval, en volgens mij voor Anna ook wel, dat is wel een grote inspiratie voor ons is geweest. Maar dan wel in het Engels nu. Ja, ja. dan is het wel Engels, maar uh, ja. dat is wel ja. een, een artiest die wij echt vanaf echt dat we echt heel klein zijn al heel veel geluisterd hebben. Dus dat ja. heeft on, ongetwijfeld onbewust en ook misschien wel een beetje bewust uh, hm. invloed gehad op onze muziek, denk ik. ja, ja. ja. En, en Spinf is natuurlijk Nederlandstalig, uh, maar ik denk dat het is heel moeilijk is om in het Nederlands mooie liedjes te schrijven. En dat doet hij heel goed. Ja. Tenminste, dat vind ik persoonlijk heel moeilijk. Ja. Um, kun, jij je beter uit, kun jij je beter uit in het Engels dan? Um, ja, misschien op een of andere manier ook weer wel. Het is mm. soort van een beetje, er zit een soort van een, een kleine laag tussen. Mm. Uh, omdat je een soort van vertaalslag moet maken. Dat je misschien op een, op een andere manier nadenkt over waar het nu maar over gaat. Ja. Dus ik denk op een of andere manier, op een of andere manier toch, toch wel. Mm. Ja, ja het, is, uh, het, is, het is best leuk vind ik altijd, want we hebben allemaal hele andere muzikale achtergronden ook, qua, qua wat we zelf luisteren. Kijk, er is heel veel overlap, maar uh, Tim natuurlijk met de jazz, uh, Beb en ik zijn erg van de punk ook, en dat komt er dan iets minder in terug, maar ja. misschien uh, onderliggend hier en daar. Uh, en we hebben allemaal wel, ja, allemaal wel een beetje indie en uh, um, dat komt allemaal altijd wel mooi samen, vind ik, in onze, in onze muziek. Ja. Goed. Uh, Nederlandstalige in die hebben we ook. En er zit een uh, behoorlijke uh, electro. Vorige week was hij hier, maar ik uh, zou bijna uh, vergeten zijn dat hij ook nog een single ergens in april had uitgebracht. In Bos en Laat me dansen. Vorige week was hij hier om het een en ander te laten horen. Volgens mij heeft hij dit nummer niet uh, laten horen tijdens de live sessie Laat Me Dansen. Ze komen uit Den Haag. Vorige week trouwens ook best een behoorlijk Haags uh, verhaal hier in uh, dit programma. Want uh, er zaten nog meer dingen in. I Am Lotus, maar dat had uh, te maken met uh, Sebastiaan Openhaard. Want die uh, maakt deel uit van de begeleidingsband van Inbos. En daar heb ik dan ook maar eens even een nummer van ge, uh, gedraaid. En niet alleen dat, maar ook Hanneke Laura zat er in één keer in. Ja, en zo ging dat uh, allemaal uh, vrolijk verder. Um, even uh, kijken naar het uh, agendaverhaal. Want uh, ik uh, zei net dat bijvoorbeeld Tobias Bader morgen, dus uh, in concerto, uh, te zien zal zijn. En ze trappen om vijf uur af. Dus uh, er is geen minuut later. Je moet gewoon zorgen dat je dan om vijf uur binnen bent. Uh, dat is uh, het uh, verhaal van de agenda. Uh, straks komt er nog meer. Want dat is in het uh, laatste uur uh, wel uh, een beetje het uh, geval. Uh, we gaan op zo'n beetje naar het nieuws van 9 uur. Want er uh, staan ook nog, uh, nog andere zaken uh, die uh, te wachten staan. Zoals bijvoorbeeld het uh, nieuwe materiaal van Low Frequencies. Die, uh, die band die komt uit Leiden. We hebben ze wel eens eerder uh, laten horen. Maar ze hebben weer een nieuwe single uitgebracht. Uh, en... Vandaag ook nog eventjes uh, ter elfde uur... Yellow Fox met een uh, nieuwe single met uh, New York. Die komt morgen uit. En Harley Francine, ook de uh, trouwe uh, mensen die uh, regelmatig ons uh, uh, verrassen met nieuw materiaal... die komen ook met een nieuwe single. Dat ga je straks allemaal in het volgende uur horen. En we lopen natuurlijk ook uh, vooruit uh, met de, het optreden van volgende week. Maar dat hoor je zo dadelijk. Nu gaan we afsluiten met Malou. En zij is een van de mensen die afgestudeerd is aan het Conservatorium van Amsterdam. Future cries.